Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is helemaal mis bij een zorgboerderij in Wekerom in Gelderland. Dat hebben Omroep Gelderland en Brabant uitgezocht. De eigenaresse heeft kinderen met een beperking of een stoornis... meegenomen naar diensten waaraan duivelsuitdrijving werd gedaan. Dat gebeurde zonder toestemming van de ouders. In het begin leek er niets aan de hand bij de zorgboerderij... maar een paar jaar geleden veranderde dat... vertelde deze verslaggever van Omroep Gelderland. Ze moesten steeds vaker bidden... Uh, en ze moesten elke ochtend als ze gingen opstaan een ja, denkbeeldig harnas aandoen... om ze voor de rest van de dag te beschermen tegen de duivel. En uh, ze vertellen ook dat ze een keer Donald Duckjes en pennies moesten verbranden... Ja, omdat die zogenaamd demonisch waren. De ouders hebben een klacht ingediend tegen de zorgboerderij. De politie heeft gisteren een man opgepakt na de ontruiming van een metrostation... in het centrum van Amsterdam, eerder op de dag... Het metrostation Rockin werd ontruimd nadat de politie info had gekregen over mogelijke explosieven. Uiteindelijk werd er niks gevonden. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, neemt ook de rechten voor MotoGP over. Het bedrijf betaalt meer dan 4 miljard euro. Toen Liberty eigenaar werd van de Formule 1 kwam er meer focus op social media en entertainment. Ook zijn er meer celebrities te zien op de circuits. Daar is vaak ook kritiek op, bijvoorbeeld van Max Verstappen. Volgens hem draait de sport nu voor 99% om de show. Of dat vanaf nu ook bij de MotoGP het geval zal zijn, is niet bekend. En het was een slecht weekend voor het Nederlands elftal. Het team speelde zelf niet, maar bondscoach Ronald Koeman... zag wel twee potentiële basisspelers uitvallen. Bij Feyenoord viel Quincy Hartman uit met een zware knieblessure. En bij Manchester City ging Nathan Ake na een half uurtje op de grond zitten... was te horen bij Viaplay. Hier zit Ake. En dat ziet er niet goed uit. Sterker nog, die moet eraf. Rico Lewis staat al klaar na het aan Ake te komen vervangen. En dat is wel een naderlating, hoor. Manchester City heeft nog geen officiële mededeling gedaan over de ernst van de blessure. Maar na de wedstrijd zei trainer Pep Guardiola dat Ake er voor langere tijd uit ligt. Van Feyenoord de Hartman is al bekend dat het seizoen voorbij is. En is het EK dus hoogstwaarschijnlijk onhaalbaar.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 Don't cry And tell me nothing's wrong Van uh, Zandvoort, voor jou uh, gingen we terug naar de jaren 80 met uh, You and Louis en de News. En If This Is It, nou dit is het zeker, want we zijn er uh, de komende vijf uur. Goedemiddag heren, welkom. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Zo gezellig ja. he, met z'n drieën dit keer uh, ja, in de studio. Ja, ja zo is het wat anders hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ze, jij bent een beetje vroeg Fred. Ja. <laughs> Normaal beginnen wij natuurlijk wel Richard hè, om uh, twee uur.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 En uiteraard ook, ik uh, heb heel veel danceclassics uh, meegenomen, net als Fred. Waaronder ja. deze van uh, Colonel Abrams.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 die pitstraat en een pitcomplex. Ja, boven ook he, gigantische zalen waar allerlei uh, zeg maar bedrijven ook uh, een bijeenkomst kunnen houden en dergelijke. Ja, als dus, ik die uh, aantallen hoor van Robert, dan uh, als ik even goed heb geteld, dan komt, kan hij iets van 12, 13, 1400 man in die drie lounges alleen al uh, kwijt. Dat bedoel ik, dus nou, dus nou, dat echt, was eerst uh, zo anders. Uh. Ja. Dus, nou ja, dus heel mooi. Dus willen we nog een feestje vieren in, Amsterdam, in Zandvoort, dan kunnen we daar terecht. Oké, okay, ja. Het, het 35 jarig bestaan van uh, deze radio bijvoorbeeld. Kijk, toch? Kunnen we heel Zandvoort uitnodigen. Dus zeker. Nou, dankjewel uh, ook uh, jij voor uh, je bijdrage. Straks het uh, weerbericht. Je vertel, vertelt er nog niks over, uh, nee. waarschijnlijk. Nou, een beetje nat. Beetje nat. Oké, okay, of twee platen, weten we meer. I know A bitch, come take it to the floor now. <laughs> There's, a There's a tornado in my city. In my city. It's the, basement. It's the basement, that shit ain't pretty. Shit ain't pretty. rugged whiskey, whiskey. we're surviving. A wreck up, kisses, sweet redemption, passing time. Yeah. Ooh. one step to the right, we headed to the dark. This ain't Texas. Oh. Ain't no holdin'. Hey, lay your cards down, down, down, down. So pop your laces oh. and throw your keys out. Get to the and I'll be now. damned if I can't dance with you. Come pull some lick on me, honey, too. It's a real live boogie and a real life hold down. Don't get a bitch, come take it to the floor now.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 Uit de top 40 van dit moment Noah Cayenne en Stick Season. Zand wordt voor jou. Ja, heb je gekeken afgelopen donderdag? De Passion. En een plaat die eigenlijk altijd wel gebruikt wordt in de Passion, dat is deze van Frank Boeien. Zwartwits. Hij liep daar.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 Nou, de, wel de, bekende de, nummers. de meeste zijn uh, wel bekende nummers. Ja, de maar mel zo, de, de zo melodieën zijn uh, vaak yes, bekend. Ja. Zo verbouwd ja. dat je het uh, soms uh, niet meer herkent. Maar deze hè, van uh, Zwart-Wit van Frank Boeien. Ja, die haal je er uh, ja. natuurlijk uit. Hè. Denk niet wit, denk niet zwart. Ja, dat gebruiken ze altijd uh, zeg maar bij de Passion. Ja. Nou, we hebben nog wat uh, Zandvoortse berichten. Ja, het wordt uh, wat drukker in het na hotel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 Ja, uh, nou, maar dat is uh, nog Ja, dan, ga, dan gaan we weer naar de, de wintertijd. En dan moet je de klok weer uh, terugzetten. Want ik, uh, ik, had, uh, ik had deze wel uitgekozen trouwens. Maar ja, ik denk, oh, dan gaat hij precies verkeerd ja. om hè? met uh, Turnback the Clock. Ja. Uh, ja, ja, ja. Zeg maar, uh. <laughs> maar het slaat wel een beetje op uh, de zomertijd. Aankomende nacht van 2 uur is het in 1, 3 uur. Ja, Turnback the Clock, ja. Hier is hier uh, weer Johnny S. Yes. <middels>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 Oh, sorry. Ja. Ja, daar ben je. ja, geef niet ik. Hé, hey Fred, jij bent er ook. Ja, ik ben ja. er ook. Ja, ik, ja, ja. Ik, ik ga zo even die disco uithouden. Ja, en oh toen, ja, fijn, fijn, fijn. Ja, toen kwam ik uh, Hillianter tegen. En die heb ik mee naar boven genomen. Kijk, ik, dat ja, doe je heel ik, goed. Die nou, toevallig langs uh, of zo. Toevallig langs. Uh, ja, ja, ja oké. Okay. Helielten, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Kan je de microfoon ietsje dichterbij je pakken?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 Ik bedoel, hij is ook op de site te zien uh, bij uh, zfmartiesten.nl. Ja, zullen we hem zo ja. meteen even gaan draaien? We uh, hebben hem ja, hier, als, dus, als, als jij hem bij de hand hebt. Ja, uiteraard, hebt uiteraard, alles, ja, uiteraard. Ja, dat is Gaan we zo dadelijk even draaien, ja, maar we uh, praten nog even door. Ja, nou uh, ja, uh, het is niet uh, vanuit de kerk gezien, uh, uh, Regine Jong? Of, of nee, je we zijn, okay. in klassieke koren zijn we begonnen samen. Okay.